Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 38, de bondgenotenoorlog. Allereerst, het heeft even geduurd sinds Saturnalia en de festiviteiten rond het nieuwe jaar, sorry daarvoor. Ik ben bezig geweest met wat Romeinse en niet-Romeinse zaken die mijn aandacht hard nodig hadden en dat duurde langer dan verwacht en bedoeld. Dat gezegd hebbende laten we verder gaan in de Romeinse geschiedenis. Wat we de afgelopen aflevering hebben gezien is grotendeels een terugkeer naar de strijd tussen verschillende groepen in de stad. We zagen hoe de grachten opkwamen met hun populistische standpunten en hoe zij door mannen als Scipio Nazica en Lucius Opimius aan hun einde kwamen. Net zoiets zagen we bij Saturninus en Glaucia, al gebruikten zij daar misschien andere methoden voor. Een belangrijk verschil tussen de oude standenstrijd en de strummeringen in de late tweede en vroege eerste eeuw voor Christus is de blik naar buiten die zich in het latere conflict ontwikkelde. Ja, primair bleef de strijd erin van rijken die elkaar vliegen afvingen, maar langzaam maar zeker begonnen sommigen zich de situatie rond de stad te realiseren. Rome bevond zich, ook na de vernietiging van Carthago, niet in een vacuum. Rome bevond zich in een Italië waarin andere samenlevingen bestonden. Deze samenlevingen waren allemaal verslagen op het slagveld of hadden zich op een andere manier aan de Romeinen onderworpen, maar dat betekende niet dat ze niet meer bestonden. Rome sloot verdragen met deze samenlevingen die vaak neerkwamen op een zekere mate van zelfbestuur in ruil voor belastingen en vooral troepenleveranties, voor wanneer Rome een beroep op ze deed. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen Hannibal in Italië huishield. Een belangrijk deel van zijn strategie was om de relatie tussen de Romeinen en hun bondgenoten te doorbreken. Een belangrijke verklaring voor het feit dat Hannibal uiteindelijk verslagen werd, was dat dit niet lukte. Het probleem was wel dat er een duidelijk verschil bestond tussen Romeinse burgersoldaten en de niet-Romeinse bondgenoten. Uit de beschrijvingen van veldslagen door Livius en Polybius Blijkt dat de slachtofferaantallen onder bondgenoten vaak veel hoger lagen dan die onder Romeinse burgers. Na de overwinningen werden de bondgenoten bedankt voor hun diensten, het een beetje buiten naar huis gestuurd en kregen de burgersoldaten en hun aanvoerders het gros van de voordelen. Dit moest op lange termijn vreemde opleveren, zeker toen Marius in zijn hervormingen het onderscheid tussen Romeinse en niet-Romeinse troepen wegnam. De schrijft dat Marius zelf zei dat hij midden in de strijd niet kon zien wie Romeins burger was en wie niet. Dit betekende dat een Romein en een bondgenoot letterlijk naast elkaar konden worden opgesteld en in dezelfde tenten sliepen, dezelfde generaal dienden en dezelfde discipline moesten hebben. Uiteindelijk kregen ze niet hetzelfde betaald en dat steekt. Een ander probleem zat in de landkwestie, die in de afgelopen afleveringen hier en daar langs is gekomen. Rome had grond nodig om aan veteranen te geven, na een dienstverband in het leger. Daarbij konden ze onder meer putten uit de ager publicus, het grondgebied dat staatbezit was. Dit land werd niet alleen door Romeinen bewerkt maar ook door leden van de gemeenschappen in de regio. Zoals in aflevering 33 over Tiberius Gracchus al is beschreven, plannen om deze gronden te verdelen stuiten op veel verzet bij de Romeinse elite, maar ook bij de Italische. Italisch is een begrip dat hier gebruikt wordt. Het gaat hier om gemeenschappen die leefden in de laars van het huidige Italië. Hetzelfde gold voor vestiging van de Romeinse kolonies in het gebied van de Italische gemeenschappen. Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren met de groeiende onrust bij de bondgenoten. Maar in Rome was duidelijk geen plek voor wetsvoorstellen die rekening met hen hielden. Pannen waren er wel, maar de Romeinse elite beschouwde deze doorgaans als niets meer dan pogingen van demagogen meer macht te vergaren en torpedeerde de palmen om te voorkomen dat hun vijanden een overwinning zouden hebben. In 91 kwam Livius Drusus, de zoon van Drusus, die Gaius Gracchus zijn ondergang had bezorgd, als volkstribune aan de macht. Hij probeerde iets aan het probleem te doen. Drusus was zeker geen radicale populist, net zo goed als dat zijn vader dat niet was. Hij zag de Senaat als de dragers van de idealen van de Romeinse Republiek en wilde haar positie versterken. Waar de ruzie het op uit was, was het breken van de radicale populisten die de positie van de Senaat verzwakte. Hiervoor kwam hij met een reeks voorstellen. Hij stelde voor de Senaat te vergroten met 300 leden uit de ridderstand. Dit moesten dan de meest prominente leden zijn, waardoor de stand op zichzelf irrelevant zou worden. De nieuwe senatorenstand zou vervolgens weer de hoofdrol in rechtszaken krijgen, die Gaius Gracchus had, had afgenomen. Om de bevolking achter zich te krijgen, stelde hij graanleveranties voor en kwam hij met plannen voor de stichting van kolonies elders in Italië. Deze plannen zouden de Italiërs wel eens tegen de haren in kunnen strijken, dus stelde Drusus voor om een allemaal Romeins burgerrecht te verlenen. Dit was een goed plan omdat het recht deed aan de problemen die speelden, maar toch kreeg hij de handen er niet voor op elkaar. Onder leiding van de consul Philippus kreeg Drusus' wetsvoorstel grote tegenstand. Allereerst bleek de wet juridisch gezien niet goed in elkaar te zitten, want het was niet toegestaan meerdere facetten van het recht in één wet te vatten. De wet was dus van tafel. Helaas voor de consul bleek dit niet te betekenen dat het gedaan was met de wensen, want de geest was nu al uit de fles en die krijg je er niet zomaar weer in. Kort daarop ontkwam Philippus door een waarschuwing van zijn grote vijand aan een moordaanslag door Italiërs. Niet veel later was het Drusus zelf die neergestoken werd en overleed. Het is niet duidelijk wie Druzes vermoordde en waarom. Leden van de ridderstand, die een stapje hogerop zouden kunnen komen door het Russisch voorstel, klaagden prominente senatoren aan voor zijn dood. Voor de Italiërs was duidelijk dat het tijd was om in actie te komen. In Rome kwamen berichten van uitwisselingen van gijzelaars tussen de verschillende gemeenschappen binnen. De Romeinse ex-magistraat Servilius ging naar de stad Asculum om uit te vinden wat daar gebeurde en werd gedood door de bevolking. Dit incident vormt het begin van de zogenaamde bondgenotenoorlog. Er is een debat gaande over de precieze doelen van de opstandelingen, of ze uit waren op het vergaren van een betere positie binnen de Romeinse staat, of dat ze voor afscheiding daarvan streden. Mijn masterscriptie ging over dit onderwerp en is te vinden op de pagina bij deze aflevering op de website Romeinenpodcast.blogspot.nl Ik ga hier nu verder niet meer in op deze vraag. Voor nu gaat het erom dat de Romeinen geconfronteerd werden met een opstand die ze om een of andere reden niet aanzagen komen. De historicus Diodorus Siculus beschrijft hoe de opstandelingen werk maakten van een staatsstructuur als tegenwicht voor Rome. De stad Corfinium werd hernoemd tot Italica en daar stichtte de opstandelingen een senaat en stelden magistraten aan. Het geheel verdeelde ze in tweeën. Ten eerste was er de noordelijke groep, geleid door de generaal Quintus Popeidius Silo, uit de gemeenschap van de Marsi. Daarnaast was er een zuidelijke groep met een sterk contingent aan samnieten, de aartsvijanden van de Romeinen die nog steeds niet helemaal verslagen waren. Deze groep werd geleid door Gaius Papius Mutilus. Deze magistraten worden in de bronnen als consuls omschreven en kregen beide een aantal ondergeschikten als praetors omschreven, onder zich. Rome stelde hier tegenover de consuls, Lucius Julius Caesar, een familielid van een tienjarige jongen, die later nog uitgebreid aan bod zal komen, en Publius Rutilius Lupus, die Gaius Marius uit het oosten liet terugroepen om hem te adviseren in militaire zaken. De strijd begon moeilijk voor de Romeinen, die blijkbaar niet goed overweg konden met het feit dat honderdduizenden van hun eigen troepen opeens tegen hen streden. In het zuiden namen de Italiërs een aantal steden in en versloegen Romeinse legers. Zij die zich niet overgaven of wisten te ontkomen, verhongerden omdat de bevoorrading werd geblokkeerd. De historicus Appianus schrijft dat Mutiles ook ergens een zoon van Jogurta had gevonden, die hij liet zien aan het numidische contingent van het Romeinse leger. Toen zorgen overliepen stuurden de Romeinen de rest naar huis, want daar kon je niet op vertrouwen. In het noorden deed Rutilius het niet veel beter, sterker nog. Hij deed eigenlijk niets goed in die oorlog. Totdat hij zich door de vijand in een hinderlaag liet lokken en werd gedood. Marius dacht het bevel over de noordelijke troepen te krijgen, maar kreeg Caipio, de zoon van de Caipio van Tolosa, boven zich. Die liet zich omkopen door Popidius, die een flinke hoeveelheid lood had laten vergulden. Caipio trapte erin en volgde de aanvoerder van de Marsi tot ook hij bij een hinderlaag werd gedood. Marius moest het nu zelf doen en hij versloeg de Marsi. Een grote overwinning, want gezegd werd dat je geen triomf kunt halen zonder hen. Laat staan tegen hen. Dit betekent echter niet dat Marius weer helemaal de man was. Want hij had met zijn leeftijd richting de 70 jaar niet meer de energie die hij tegen de Kimbri en de Teutonis voor de dag legde. Marius bleef Marius, maar hij was niet meer de grote man die hij ooit was. Die positie begon meer en meer aan zijn vroeger ondergeschikte Lucius Cornelius Sulla toe te komen. Het zware legerleven... Trok een zodanige wissel over Marijs fysiek dat hij kort na de overwinning om gezondheidsredenen gedwongen was zijn positie neer te leggen. De overgebleven consul, Caesar, hield de boer in de hand in zijn regio. Hij wist er in oktober van het jaar 90 een belangrijke wet door te krijgen, de Lex Julia de Civitate. Deze wet gaf alle Italische gemeenschappen die loyaal waren gebleven aan Rome en alle die hun wapens zouden neerleggen, Romeins burgerrecht. Wat de wet verzorgde, was dat de gemeenschappen niet meer als één konden handelen. Los van de oorspronkelijke doelen van de opstand, niet iedereen was op dit moment bereid nog veel te investeren in de oorlog, die er langzamerhand ook minder succesvol voor hem begon uit te zien. Verschillende volkeren gaven zich in ruil voor burgerrecht over. Een aantal gemeenschappen bleef doorgaan met de strijd, waaronder de Marti, de Lucaniërs en de Samniten. Bij de Romeinen kwam het commando vervolgens te liggen bij de energieke commandanten Pompeius Strabo en de nieuwe consul Sula. Strabo was de vader van Gnaeus Pompeius, een 17-jarige jongen, een 17-jarige die zijn eerste oorlogservaring aan het opdoen was. Onder beide generaals streed ook een jonge Marcus Tullius Cicero mee, puur om ervaring op te doen. Zijn hart lag in de politieke arena, niet in de militaire. Maar om serieus genomen te worden, had een Romein toch wat militair cachet nodig. Zowel Cicero als de jonge Pompeius komen later nog uitgebreid aan bod. Met de Lex Julia de Civitate was de angel wel uit de opstand en was het wachten tot de Romeinen de rommel zouden opruimen. In het noorden belegerde Pompeius het opstandelingenbolwerk Asculum, waar het allemaal begonnen was. Toen de stad viel, zorgde de generaal ervoor dat hij zijn bijnaam de Slager kreeg, dus dat ging er niet zachtzinnig aan toe. In het zuiden belegerde en veroverde Sulla de stad Nola. De oorlog was voorbij. Rome vaardigde nog een aanvullende wet met betrekking tot burgerrechten uit, de Lex Plautia Papiria. De Italische mannen de gelegenheid gaf om burgerrechten te verkrijgen door zich bij een Romeinse pleitor te melden. De bondgenotenoorlog was in twee opzichten belangrijk voor de Romeinen. In de eerste plaats veranderde het Rome nu definitief van een stadstaat met een rijk in een staat met een eigen grondgebied buiten de grenzen van Rome. De incorporatie van de Italiëse gemeenschappen maakte de staat veel groter. In de tweede plaats was de bondgenotenoorlog een oorlog van vereniging, maar voor Rome zelf, voorlopig de laatste keer dat iedereen aan dezelfde zijde vocht. De Romeinse elite vertoonde scheuren en in de komende afleveringen zullen we zien dat van eenheid weinig meer terug te zien was. Voor we daarmee verder gaan richten we het vizier eerst naar het oosten, waarin Pontus in het noorden van het huidige Turkije een Grieks-Persische koning genaamd Mitridates de VI's, zich ging roeren. De opstandelingen hadden geprobeerd hem de oorlog in te krijgen, maar Mithridates had geen tijd omdat hij thuis iets aan het opzetten was. Over twee weken zien we wat er gebeurde toen hij zijn pijlen tot Rome richtte en een vijand werd die het niveau van Hannibal benaderde.